Nou, wij zullen dinsdag, dat is het eerste moment waarop het kan, uh, zowel minister Donder als minister Verdonk ook naar de Kamer halen om te vragen uh, wat er op dit moment gebeurt en of men voldoende de urgentie en de zorg uh, die wij hebben hierover uh, in beeld heeft. Want hiermee worden wel groepen in onze samenleving uh, bedreigd uh, en het creëert men angst. Nou en dat is uh, iets dat moeten we bestrijden.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 Het verslag was van Ferry Stoop en Sander het Sas.